Het kan vragen, zoek ik al naar mijn jas Doei. Toch weet ik vanavond, als ik weer bij je aankom Neem jij mijn jas weer aan, Dat is altijd hoe het gaat Oeps. Klokslag, middernacht, brinzengracht, taxi door de binnenstad Schat, ik kom nu naar je toe, doe de lichten uit Ik ben aan, jij denkt dat we slapen gaan Maar ik ben nu nog niet moe, nee ik wil nog lang niet slapen